4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo dus direct in vrijdagmiddag live. Peter Knopen, directeur van het International Center for Counterterrorism. Die vanochtend de Tweede Kamer vertelde waarom Nederlandse militairen naar Mali moeten. Maar eerst het nos journaal Gert Kluuk. Werklozen krijgen minder lang een uitkering, het ontslagrecht wordt vereenvoudigd en flexwerkers krijgen eerder recht op een vast contract. Het zijn de kernpunten van de wet Werk en Zekerheid die minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wet behelst drie grote veranderingen. Het flexrecht, het ontslagrecht en de WW. Drie fundamentele veranderingen met één doel, een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor de 21ste eeuw. Vanaf 2016 wordt de duur van de WW in stapjes teruggebracht van iets meer dan drie jaar naar maximaal twee jaar in 2019. Werkgevers en vakbonden kunnen in de CAO afspraken maken om toch een langere WW te geven, maar moeten dat dan wel uit eigen zak betalen. Mensen die werkloos worden moeten na een half jaar alle beschikbare banen als passende arbeid accepteren. Een ander onderdeel van de wet is dat flexwerkers zal na twee jaar een vast contract krijgen in plaats van na drie jaar. Daarnaast wordt het ontslagrecht versoberd en vereenvoudigd. Volgens het kabinet is het huidige systeem onnodig ingewikkeld... en leidt het tot rechtsongelijkheid. In Hengelo is een directeur van een zorgbureau aangehouden. Hij heeft volgens de inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid... stelselmatig gefraudeerd met geld dat bestemd was voor het verlenen van zorg. De klanten van de verdachte waren vooral van Turkse afkomst... en een groot deel sprak geen Nederlands... De inspectie denkt dat de man handtekeningen vervalste om veel meer en duurdere zorg te declareren dan nodig was. Ook verzon hij aandoeningen bij klanten om nog meer geld binnen te krijgen. Ook vermoedt de inspectie dat veel klanten van het bureau niet de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden. Minister Kamp begrijpt de zorgen van de Groningers over de kans op zwaardere aardbevingen. Hij reageert op het nieuws dat aardbevingen in het gebied krachtiger kunnen worden dan tot nu toe werd gezegd. Ik snap heel goed dat de mensen in Groningen daar het meest bij betrokken zijn. Die zijn ook ongerust, die zijn ook boos. Het provinciale bestuur bemoeit zich ermee, de lokale besturen. Begrijp ik heel goed. Betrokken instanties sluiten bevingen tussen 4,5 en 6,0 op de schaal van Richter niet uit. In januari komt het kabinet met een standpunt over de gaswinning in Groningen. Minister Hennis heeft er vertrouwen in dat de missie in Mali de beschikking krijgt over genoeg transporthelikopters. Dat zei ze naar aanleiding van zorgen van deskundigen en Kamerleden dat er gebrek is aan helikopters om troepen en militairen te vervoeren. Die zorgen kwamen vandaag aan de orde in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Minister Hennis daarover. Wij leveren een bijdrage, namelijk de Special Forces, de Apaches, de analisten. Weer andere landen leveren transporthelikopters, vliegtuigen en gaan zo maar door. Uiteindelijk moet het één geheel worden. De missie is nu nog in opbouw. Ik wacht de andere bijdragen van de andere landen nog heel even af... maar ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Minister Hennis wil nog niet vooruitlopen op de vraag... wat ze zal doen als andere landen dat toch niet doen. Het kabinet wil dat er een kleine 400 militairen naar Mali gaan. Het ziet er naar uit dat de meerderheid van de Kamer instemt met de missie. Een man heeft vanmiddag een rookbom bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... in Den Haag naar binnen gegooid. Het gebeurde even na tweeën. De man is overmeester door de beveiliging en overgedragen aan de politie. Het is niet bekend waarom hij de rookbom gooide. De brandweer kwam erbij om de rook uit de hal van het ministerie weg te krijgen. Het weer vanmiddag en vanavond nog buien, soms met hagel en windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig, uit het westen tot noordwesten. Vannacht nog een enkele bui, minima 3 tot 7 graden. Morgen soms zon, nog een enkele bui en afnemende wind. En dan wordt het 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie van de AWB Edwin Gerritsen. De vrijdagmiddagspits is begonnen met een paar ongelukken... maar het loopt nog niet echt uit de hand. Er staat 70 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het midden van het land. De files die opvallen op de A6 Muiden richting Lelystad... bij Almere 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de ring van Amsterdam bij de Koentunnel 3 kilometer... richting Den Haag, dat is de naastlevende ongeluk. En op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen Afrit Hilvaar en Beek en Moer, gestel 4 kilometer na een aanrijding. Maar ook daar is de weg weer vrij. En zo direct in vrijdagmiddag live satire en Bert Brusser over Facebook en Umberto Tan. Hello Mrs White, you have the pakketje. How nice from you to keep me on the altitude. I promise you next time I will sturen het met FedEx again, hè? Huh? Yes, bye bye. Hey, jongens horen jullie dat? Zelfs Missy White is tevreden. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen. FedEx.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 Een rood bord. Witte uh, letters. Ah, oh. oh, oh, dat is... Dan, dan moet het bij Vodafone zijn, denk ik. We hebben een groen bord. Ah, Vodafone. Eh, uh, bel ik die even. Uh, geen probleem. Een succes in kloten. De ballen. Dag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en... en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 voordeellanden. Power to you. Vodafone.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 Avro, vrijdagmiddag, live. Jan Moog. Goedemiddag, welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Peter Knopen, directeur van het International Center for Counterterrorism... die vanochtend de Tweede Kamer vertelde waarom Nederlandse militairen naar Mali moeten. Bert Brussen, die het niet over Gordon en wel over Facebook en Umberto Tan gaat hebben. Maar eerst... De rubriek over de verjaardag... Deze week was oud-studiegenoot Robert Verhoek jarig. En uh, vandaag ben ik op de verjaardag van Robert... waar ik uh, eigenlijk niemand echt goed ken. En ik zit in de buurt van de borrelnootjes... en naast mij zit een vage kennis, Edwin. Erwin. Welkom. Ja, even voor de luisteraars. Wij zijn uh, vage kennissen. Hoe vage kennen wij elkaar? Ja, ik denk dat wij nu elkaar zo'n één of twee keer hebben gezien of zo. Ja, zoiets. Ja, ja. De eerste keer was waarschijnlijk op dezelfde verjaardag, een jaar geleden. En toen hebben we geloof ik drie minuten met elkaar gepraat... totdat jij iemand tegenkwam die je wel kende en die je wel interessant vond. Klopt. ja. En Nee, misschien dat we elkaar vijf maanden geleden nog hebben gezien... bij een boekpresentatie, maar dat kan ook iemand anders geweest zijn. Nou, ik was wel bij die boekpresentatie, maar ik denk dat jij iemand anders bent geweest. Nee, dat kan ook. Hoe dan ook, uh, we kennen elkaar bijna niet... maar ik vraag uh, toch maar even hoe het tegenwoordig op je werk is... in de hoop dat ik erachter kom wat je precies doet... en dat je er niet achter zou komen dat ik dat vergeten zou zijn. Want het zou kunnen dat we het daar de vorige keer ook over gehad hebben... maar ik heb geen idee, dus uh, hoe is het tegenwoordig op je werk? Ja, nou, gaat eigenlijk wel goed. Oké. Okay. Ja, natuurlijk redelijk druk op dit moment. Ja, uh. dat zal wel inderdaad. ja. Ja, want leg nog even uit wat je ook alweer precies uh, doet. Uh, Oké, okay, nou, ik ben dus uh, projectmanager. Oké. Okay. En waarvan ook alweer? Uh, ik ben projectmanager van een groep uh, procesbegeleiders... bij uh, verandertrajecten binnen organisaties. Ah, ben jij dat? Ja. ja. En uh, wat doe je dan de hele dag... Nou ja, um, ja, ik ben vooral bezig met het aansturen van de mensen die dus het proces moeten begeleiden. Van verschillende verandertrajecten binnen allerlei soorten organisaties. Uh, dus we hebben nu ook in meerdere sectoren een aantal projecten lopen. En ja, ik probeer dat een beetje in goede banen te leiden. Ja, ja. ja. Uh, en is dat leuk? Ja, dat is heel leuk om te doen. Ja, het is heel gevarieerd. Uh, hoewel het uiteindelijk toch allemaal om procesbegeleiding gaat natuurlijk. Ja. Maar toch is het heel interdisciplinair, heel macro. En uh, ja, je werkt wel echt met mensen en dat vind ik heel, heel inspirerend. Ja. Ah. Nou, dat, dat, dat klinkt in elk geval wel. Uh, hè? Dat, uh, dat klinkt. Ja. Hé, hey, en wat zijn voor jou zeg maar de krenten in de pap? Nou ja, als je gewoon ziet dat een proces van een bepaald veranderd traject binnen een organisatie goed begeleid is. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook interessante gespreksonderwerpen. Ajax won deze week van Barcelona. Wat vond je ervan? Ik kijk eigenlijk nooit voetbal. Ah. nou Dat belooft weinig goed voor de rest van de conversatie. Inmiddels is Angela erbij komen zitten. Anita. ja, We kennen elkaar eigenlijk ook nauwelijks. nee. En jij komt nu net uit de keuken... waar het zo te horen een stuk gezelliger was dan hier. Klopt, maar dat is ook omdat de mensen daar een stuk leuker zijn. Dat kan ik me voorstellen. nou, Nu kom je dus even toch hier zitten. En dat heeft niet zozeer te maken met mij, maar wel met Edwin. In, want jullie kennen elkaar wel, heb ik begrepen. Erwin, ja, dat klopt. Wij zijn uh, collega's. Ja, en dat is wel leuk. Want nu kunnen we het nog even hebben over Jacqueline. Want wie is Jacqueline? Dat is een gemeenschappelijke kennis. En ze heeft dus van de week ook weer zoiets raars gezegd. Oh, ja. Maar ik ken haar verder niet, dus ik weet nu even niet over wie het gaat. Nee, maar wij wel. Want wat heeft ze precies gezegd? Nou ja, ik had het uh, ik had dat dus over met Marco. Marco. En die zei dus ook van ja, het is gewoon geen houdbare hmm. situatie. Want nou. ze zei dus dat ze wilde stoppen. Oké. Okay. Dus dat was één groot drama van de week. Ah, ja, dus ik ja. heb ook gezegd van nou, volgens mij moet jij gewoon een keer gaan bedenken wat je ja. dan eigenlijk wil met je leven. Want op deze Goh, tot zover, want ik zie nu iemand binnenkomen die ik wel ken... en een stuk interessanter vind. Dus ik ga het hierbij laten. Edwin Verweij Erwin. en Angela van Beek. Bedankt voor dit moment. En ik vrees, tot volgend jaar. Marja Leuf, Henri van Loon en Diederik Smit. Hoe voorkomen we dat de VN-missie in Mali een tweede Afghanistan wordt? Die en andere vragen moesten experts vandaag beantwoorden in de Tweede Kamer... waar gesproken werd over de missie naar het Afrikaanse land. Nederland is van plan 370 militairen naar het land te sturen... die inrichtingen moeten verzamelen, maar ook moeten vechten als het nodig is. Peter Knopen, directeur van het International Center for Counterterrorism in Den Haag... is één van de experts die daar vanochtend was. En haar is over welkom. Goedemiddag. Bert Brussen zit eh, tegenover u... Eh, Bert al zin om naar Mali te gaan? Uh, moet ik zelf? Of kan ik nee, je hoeft uh, niet zelf. onze, onze jongens sturen? Dan... Lijkt, lijkt het je goed plan als vug gaan? Uh, nee. Waarom niet? Nou, het lijkt mij dat uh, 90 van uh, onze jongens. plus het ondersteunend personeel in een land dat, uh, ik geloof, uh, het strijdgebied zo groot als Frankrijk is, niet zo heel veel kan. Kijk, nou ja, daar gaan we het dan meteen over hebben. Want uh, Peter Knopen, uh, uh, je was vandaag in de Tweede ja. Kamer. Was daar overigens enthousiasme te bespeuren voor die missie? Enthousiasme is een groot woord. Maar de. de, de er wordt kritisch gekeken naar de inzet van Nederland. Ja, want in het nieuws die... hoorden we verwacht wordt dat de meerderheid zal ja, instemmen. dat denk ik ook. Dat wel. Maar overigens is dat, is dat Nederlandse contingent, die 400 mensen... is natuurlijk een onderdeel van een veel groter verhaal. Uh, de MINUSMA, hè, dat is de officiële naam van die UN-missie... is vele groter. Uh, en zijn dus actief in een ja. heel groot deel van... Het gaat niet over een kleine missie. Nee, het precies, ze zijn niet de enigen die daar aan de, aan de slag gaan. Ja. Maar, uh, want ja, uh, jouw specialiteit is terrorisme. Ja. Uh, we gaan er onder andere naartoe om te voorkomen dat we last hebben van terrorisme. Waar, waar ligt dan die link? Ik bedoel, hoe zorgen die Nederlandse militairen ervoor dat. De... De, de, de Nederlandse militairen zijn, gaan specifiek uh, inlichtingen verzamelen, dus gaan informatie verzamelen uh, in bepaalde regio's om, om te weten wie, waar. Probeert om, om te frustreren, om te destabiliseren, om mensen te recruteren voor terroristische organisaties. Dus die kijken specifiek naar inlichtingen waar andere mensen binnen de, binnen de MINUSMA mee aan het werk kunnen. En dat zijn die 90 commando's waar Bert het over had? Nee, nee, nee het gaat over. De, de, er zitten vele nationaliteiten, onder andere een aantal Afrikaanse landen. Uh, uh, ja, maar die mensen. Nederlandse militairen, dat zijn 90 commando's? Nee, in totaal. Ja, die commando's zijn er voor de bescherming van de inlichtingen. Je moet kijk wel aan. een beetje oppassen dat die mensen in leven blijven. Oké. Okay. Dat is een beetje. Ja. het val. Ja, ja. ja, en met die inlichtingen uh, moet, moeten wij voorkomen dat we last hebben van terrorisme vanuit Mali? Ja, maar er zitten wat, er zitten wat stappen tussen. Okay. Uh, de, de stabiliteitsmissie is. Kijk, de Fransen zijn een, enige tijd geleden uh, ingestapt op de situatie in Mali. Ja. omdat terroristische organisaties, elkaar qaeda gelieerde ge, organisaties dreigden Bamako te bereiken en daarmee het hele land in te nemen. Dat was iets wat we aan de buitengrenzen van Europa natuurlijk moeilijk kunnen toestaan. Ja, um, want waar, waarom zouden wij daar last van hebben dan? Nou ja, omdat dat zou kunnen betekenen dat daar een vrijstaat ontstaat. die, die in principe van waaruit er allerlei uh, terroristische organisaties actief zouden kunnen worden. AQIM, die een belangrijke rol speelt in dat geheel. dat is de organisatie in Mali die gelieerd is aan, aan Al-Qaeda. Al die heeft altijd als doel gehad om mensen in Europa te recruteren om bij te dragen aan de doelstelling van Al-Qaeda. En die zit in Algerije, dat is aan de noordgrens van Mali. Nou, dan is dus de, de, de link van Frankrijk naar Algerije en van Algerije naar Mali, dan, dan is de keten bijna gesloten. dan komt terrorisme richting Europa. Nou ja, dan komt terrorisme in ieder geval. Uh, in dat deel van Afrika wordt het, wordt het uh, virulenter, hè, wordt het belangrijker. En daarmee potentieel ook naar Nederland. En potentieel in ieder geval naar, naar, de, naar de zuidelijke landen van, van Europa. Is, dus, dat is, is, ja? dus dat is toch wel een tamelijk uh, is, iets ja. ja. Is, is, is dat ook meteen het belangrijkste doel? Het tegenhouden van het terrorisme of het gaat om nee, meer? het belangrijkste doel nu is te stabiliseren wat de Fransen hebben bereikt. Dus de Fransen hebben bewerkstelligd dat Al-Qaeda en de daaraan gekoppeld... Het is een wat complex verhaal, moet je over andere organisaties. Frankrijk heeft de Franse leger ervoor gezorgd dat die mensen in ieder geval Mali hebben verlaten nu. Uh, en de, deze missie is bedoeld om te stabiliseren. Om dat bereikte doel ook daadwerkelijk te stabiliseren. Er is dus een nieuwe regering, er zijn uh, verkiezingen geweest, en die nieuwe regering moet nu het land uh, uh, ja, stabiliseren. Ja. Daar heb je militairen voor nodig, maar daar heb je veel meer voor nodig. Uh, humanitaire hulp, mensen die terugkeren naar die strijd, die moeten uh, opnieuw een huis, uh, die moeten weer economisch aan de slag. Dus er zit de humanitaire hulp aan vast, er zit uh, ontwikkelingssamenwerking aan vast, er zit en opbouw van de rechtsstaat zit er aan vast, er zit veel meer aanvast dan alleen maar de militaire en alleen maar die stabiliteitscomponenten. Zit er zitten ook economische en ontwikkelingsaspecten En ja, Dan kom ik toch even bij de sceptis van Bert. Of Bert wil zelf uh, al uh, een sceptische uh, want, uh, tegenwerping Want Volgens mij is een van de dingen die we hebben geleerd uit het verleden. Ik noem een Afghanistan of een Irak. Ja. Dat het opbouwen van de democratie nou niet meestal uh, makkelijk gaat. En ik las ook vandaag een kritiek. Daar stond juist in hoe meer vreemde mogelijkheden je in zo'n land krijgt. Hoe groter het gevaar van terrorisme ook wordt. Ja, en, en nou... Het is zo dat de Malinese overheid, de nieuwe Malinese overheid, die recent via verkiezingen daar is binnengekomen, die moet de, het heft in handen nemen. Die moeten Mali op gaan bouwen. Dat is niet een, een, een internationaal feestje. De internationale gemeenschap helpt de Malinese overheid om, om de opbouw te doen. En, en wat betreft de democratie... De, de, Mali, Mali was al een democratie. Er is geen, het is niet zo dat, dat, dat we daar democratie brengen. Het is zo dat de, Mali was een democratie... die aangevallen is door elkaar de gelieerde organisaties... waar het vervolgens dus de regering in Bamako, de hoofdstad, uh, ten val is gekomen... Nieuwe verkiezingen zijn gekomen en nu een democratisch gekozen uh, uh, regering zit. Dus dat uh, uh, zijn we wel wat dat betreft parallellen met andere landen waar, waar het desalniettemin natuurlijk toch mis is gegaan. Ja, dus je moet wel een paar lessen leren. Je en die moet, zijn? Nou, een van de lessen is dat je vanuit het perspectief van de bevolking moet denken. Kijk, als je, je, er zijn verschillende vormen van stabiliteit. Stabiliteit kan zijn staatsveiligheid of het kan zijn. Veiligheid van mensen. en Dat zijn twee hele verschillende dat dingen. De laatste is wat pragmatischer. Nee, dat laatste gaat over wat willen mensen en wat vinden mensen belangrijk. Dat er aan stabiliteit wordt gewonnen. Wat vinden vrouwen belangrijk? Ja. Bijvoorbeeld, hè? Wat is de positie van maar moeders? Maar ja, dat vonden ze in Afghanistan ook. En het, het moeilijke blijkt om zeker over een langere periode... duurzaam, zoals ze dat dan uh, ja. al snel noemen... dat voedsel, vrede, veiligheid, wonen, et cetera, voor elkaar te krijgen. Ja, en, maar dat betekent niet dat je ermee op moet houden om het te proberen en lessen te trekken uit het verleden. Dus wij moeten daar ook heel lang blijven? Nou, wij, weet ik niet. Um, het is zo dat de missie nu een mandaat heeft voor twee jaar. Dat is aan de korte kant. Maar nogmaals, de Malinese regering is de eigenaar van dat proces. Er lopen nu uh, onderhandelingen met uh, de opstandelingen uh, uit het noorden. Tuaregs. Waar de, waar, de, waar de problemen in oorsprong mee begonnen zijn. Ja. Dus er is al een onderhandelingsproces... met een aantal van de opstandige groeperingen. De, de terroristische organisaties zijn inmiddels verdwenen uit het land. Dus er is een window of opportunities, zoals je dat noemt. Ik, geet, ik zeg ja, niet... Nee, oké, okay, u bent heel voorzichtig. Niet, voorzichtig ja, ja, je moet maar, ook voorzichtig zijn, Maar want het is zijn lastige rond, processen. Uh, het is niet zo dat we, dat we op iets heel makkelijks instappen. Nee, nee, nee, maar het feit niet. dat het niet makkelijk is, wil niet zeggen... Dat je het niet moet doen. Niet alles wat moeilijk is, moet je vervolgens dan maar laten zitten. Op die hoorzitting was ook de journalist Arnold Karskens, heeft geloof ik ook op de Post online ja. een stuk geschreven. En die zegt van, ja, het is zo'n, wat Bert net ook zei, gigantisch gebied, onherbergzaam. Je kan niet met een handje vol militairen al die mooie doelen die u nu schetst nee. voor elkaar krijgen. Nee. Plus die, die opstandelingen, of in elk geval die terroristen, die bewegen zich langs de grens. En die Karskens zegt, daar stuur je troepen. Het eerste wat ze doen is zich terugtrekken over de grens. Dan en daar mogen die kursen... VM-militairen dan weer niet naartoe? Ja, ja dus je moet, dat is vanmorgen ook gezegd. Je moet in die buurlanden wel zoveel stabiliteit... Het is niet zo dat je, dat je Mali in een soort isolement kunt benaderen. Zo werkt het ook weer niet. Dus je zult ook in Algerije en, en Niger, Maritanië Libië... wel wat moeten doen. Dus je zult die buurlanden wel moeten betrekken... bij de oplossing van het vraagstuk. Een van de grote voordelen die we hebben in Mali... is dat een groot deel van de bevolking niet erg blij was met wat um, de jihadisten daar hebben gedaan. Uh, dus die de VN-missie? Op dit moment wel. En dat is een van de punten die ik vanmorgen uitdrukkelijk heb gezegd in de Kamer. Zorg ervoor dat je in het draagvlak wat je nu hebt onder die bevolking... dat je dat vasthoudt. Oh. Nou, jihadisten, terroristen zijn er erg goed in... om zaken zo te framen, zo te draaien... dat het lijkt alsof buitenlandse militairen er zijn... Als bedreiging voor de Als bevolking. Van in plaats van de bevolking. Van dus maar, kijk ja, daarnaar. Okay. En, en, en, en blijf dus niet bij staatsveiligheid. Maar ga praten met de mensen. Wat vinden de mensen belangrijk? En hou je traagvlak onder bevolking in de gaten. Als ik kijk naar een jongere in Timbuktu. In Zandstad, toch? Er zit een jongen en die, kan, die heeft een aantal opties. Hij kan zich aansluiten bij elkaar dan. Dan krijgt hij een mooi verhaal. Fame, hè? Dan krijgt hij kameraadschap. En wat stelt de VN er dan tegenover? Precies. En dat is dus de vraag. Wat oh, moet je daar dan. Ik dacht dat u het antwoord ging geven. Uh, nou, wat je daar tegenover moet stellen is dus economische ontwikkeling, daar moet je dus uh, scholing, ziekenhuizen, services... maar die moet je dan wel leveren. Die moet die overheid dan wel gaan leveren. En dat zijn het soort zaken waar onze Bert Koenzen, die de lijn geeft aan deze missie... ook daadwerkelijk voor moet gaan zorgdragen. U heeft het vanochtend allemaal verteld in de Tweede Kamer... en wij gaan kijken of ze zich iets van aantrekken, zou ik bijna zeggen. Half december wordt er een knoop doorgehakt definitief... maar het ziet er dus wel naar uit dat we tussen aanhalingstekens gaan. Peter Knoper, tot zover dank. Zodra ik Bert Brussel, maar nu eerst weer muziek, Tim Knol... Aan de soldaat Erik Lensink en Tim Knol. Met Bert Brussel, hoofdredacteur van de Post Online... die het als enige in Nederland niet overkoordende gaat hebben. Ja, dat was natuurlijk een grapje. Ik ga wel het over Gordon hebben. Iedereen toch heeft wel. het over Gordon. Ik wist het. Ik was al blij ook dat vandaag Mali nog in het nieuws kwam. Ik dacht, nou zul je zien dat er weer iemand een grapje heeft gemaakt... over iemand met een huidskleur. Uh, ja, oh. ik, ik, sorry dat ik het over Gordon moet hebben. Ik zit daar natuurlijk ook mee. Dat raakt me ook diep. Uh, de meeste mensen zitten daar mee. Het is ook een pretje om heel vaak Gordon te zien. Uh, het is toch, uh, ja, Gordon voor en na. Dat gaat je op een dag toch ook wel opbreken. Daar hebben nu heel veel mensen last. Dat begrijp ik ook wel. Uh, maar ik vind toch een beetje... Ik, ik, het moet niet doorslaan. Ik zag gisteren zelfs bij Pauw en Witteman... Uh, twee Chinese mevrouwen zitten. Uh, die waren gekwetst door Gordon. Uh, en toen dacht ik, ja... Maar, nou, twee wat meer, geloof ja, ik. Ja, nou, ik geloof nog 25. Ja. Maar, uh, gekwetst door Gordon, ja. Maar dat is een hele over. Ik weet niet of je wel eens... Uh, Gordon en LA Voices hebt geluisterd. Maar ik bedoel. Dat was jij al Heel veel mensen worden elke dag weer enorm gekwetst door Gordon. En dan Weet gaat dan niet Knoppen waar het over gaat eigenlijk? Geen idee. Of, of, daar moet ik wel, weer, je hebt toch het is, mensen die daar. Ja, e, heb ik vorige week uh, over gehad? Zei ik ook van. Nee, ik ga niet weer over Gordon hebben vorige keer. Maar uh, ja, Gordon die heeft. is uh, dus een programma, Hollands Cat Talent, uh, uh, op RTL. En er was een Chinese deelnemer. Uh, en Gordon die maakte glapjes over van uh, nummer 36 met witte lijst. Ja. Uh, dat was heel Nederland en ook Amerika. En uh, inmiddels het hele universiteit diep geschokt over. Uh, want dat soort grapjes gebeuren nooit. Uh, want het is Gordon. Um, uh, die Chinees zelf in kwestie heeft vandaag ook gereageerd. Die heeft toch gezegd dat hij ook best wel diep gekwetst was. Ja. Uh, die wil wel dat dat nu met zijn verklaring afgelopen is met de hele discussie. Ja, zou er dus... een dingetje zijn dat hij, dat hij heeft een contract natuurlijk ook getekend met ja, de RTL? hij, hij, dat wilde hij bang eerst, is om iets te zeggen? Hij werd natuurlijk al, al, al twee weken belaagd door iedereen. Maar hij wilde eerst niks zeggen. Ik geloof dat hij promoveert aan de Universiteit van Leiden of Groningen. Uh, en hij was ook bang van ja, ik weet helemaal niet wat ik mag Zeggen, want ja, ja, RTL, dat zijn niet de meestal niet de meest zuinige contracten. Maar jij vindt de verontwaardiging eh, wereldwijd vind je eigenlijk eh, gekker dan de opmerkingen ja. van Gordon zelf, begrijp ik dan? Ja, nou ja. Nou, dat is, ja, dat is moeilijk om te zeggen bij Gordon. Nee, maar de, ik vind het flauw. Ik zag hem ook bij Sven Kokkeman. Uh, daar moest Gordon. Ging, Gordon Zat dus ja. Ja, daar ging het ook over. En ja, Gordon is ook van mij. Ik, ik ben toch helemaal geen racist. En dat geloof ik ook niet. En ik vind het flauw dat het zo gevreemd wordt. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik snap wel. Kijk, Jack Spijkerman, die tegen Humbert Tan zegt... je bent niet alleen donker, maar ook nog don. Begrijp ik wel dat mensen het racistisch vinden. Bovendien, Jack Spijkman heeft jarenlang niets anders gedaan... dan mensen de maat nemen. Mensen dan zelf, maar daar heb je dan geen ophef over. Nu is het Gordon... Van ik zeg al, echt, zijn kerntaak is: hij wordt echt ingehuurd om. Echt iedere kandidaat ik die af, inclusief zichzelf. Even checken bij Peter Knopen. zou je schrikken van dat soort opmerkingen? Nee, nee, nee. Nee. nee, niet. nee, niet. nee, nee. Ja, maar je bent Goed. nog geen Chinees. Dus... Nee, da, da, da, da, dat is ook weer waar. Het is wat makkelijker om, om te redeneren vanuit de positie van het niet slachtoffer. Dat is makkelijker. He? Het is ah, makkelijker als je niet nou, slachtoffer ja, dat, bent. Kijk, maar dat vind ik wel. Want er was een week ook een, uh, een, uh, een Negroïde jongen die had een sollicitatiemailtje gestuurd naar een bedrijf van Arnhem. Uh, en daar was een interne mail per ongeluk naar hem doorgestuurd. En er stond in, we nemen hem niet aan. Want ten eerste, hij is negen, Ja, en dat hij, had hij op social media gezet. En ja, dan begrijp ik wel dat je je inderdaad Beledig bent. behoorlijk beledigd voelt. Ja, ja. Want, dat is ook want, racisme in feite. Dat is wat serieus racisme. Dat is het. Ja. Ik vind het eerlijk gezegd, de positie van slachtoffer vind ik in deze wel echt belangrijk. Dat geldt voor terrorisme ook bijvoorbeeld. De positie van slachtoffer ah, Als je slachtoffer van belangrijk. dit soort slachtoffer... smakeloze grappen bent. Ja. Nou ja, als je slachtoffer bent van iets, dan is het, dan is het, dan is het wat duidelijker hoe ernstig het gedrag is. We moeten nog even... Okay, wat, wat, ja. Er zijn nog interessante ontwikkelingen aan de gang... namelijk uh, qua bijvoorbeeld Facebook... Uh, ja, nee, maar ik ga even iets anders doen. Want uh, Facebook, wilde ik alleen maar van zeggen... dat jongeren massaal Facebook de rug toekeren. Uh, althans, dat blijkt ook eens uit onderzoeken. Facebook roept al heel lang. Nee, dit is niet zo, maar er komen steeds meer onderzoeken zeggen van jawel. Dat heeft vooral te maken met het feit... dat ook opa en oma en papa en mama op Facebook gaan zitten. En dan is Facebook ineens een stuk minder leuk. Facebook gaat hijfse achterna kort nee, dan dat is te makkelijk. Omdat Facebook is te veel geïntegreerd in de samenleving. Ik bedoel, met Facebook log je ook ja. in en, uh, en uh, doe je heel veel andere dingen. Uh, maar uh, ik wilde het nog even hebben over de publieke omroep. Oh. Uh, en de kijkcijfers, want ik heb een tijd geleden. toen was RTL Late Night. Het programma van Humbert Tortan uh, was net begonnen. En toen heb ik hier gezegd: van nou geef die mensen een beetje de tijd. En ja, daar waren dan 200.000 kijkers. Uh, en ik... Het is de laatste tijd gaat het best wel goed. Het is zes, uh, 700.000 kijkers. Uh, terwijl Paul Witteman, wat altijd de grote miljoenenscore was... die uh, Ik lees even voor, de afgelopen weken 900.000 kijkers... 600.000, 640.000, 900.000 kijkers. Jij ziet Tan Paul Witteman inhalen. Ik zie de uh, Umberto Tan Paul Witteman inhalen. En je bent dat... er blij mee? Nou, ja, blij. Dat, dat is, maar het is interessant. Ik vind het een interessante ontwikkeling. Ben met de knopen kijken naar een van beide programma's? Ik kijk Paul Witteman. Ja, En, en, en nooit in de verrijding gekomen om obericht tot tand te bekijken? Nee. nee. Nog niet. Nog niet. Zee, het is ook niet ik, ik kijk ook liever op witte onder, Maar ik, het, was, het is heel makkelijk om van tevoren al te zeggen... nee, dat wordt niks en zo. Als je die mensen tijd geeft, ook zo'n redactie. Ja. Uh, tegenovergesteld is bij Fox. Uh, Fox was uh, heel groot aangekondigd. Er zitten ook uh, mensen die voor heel veel tonnen zijn uh, weggehaald. Uh, bekende verslaggevers... Uh, ja, dat is. Uh, soms 3000 kijkers. Uh, het Fox Eredivisie. Uh, of is Eredivisie. Frits Eredivisie, toch? Ja, ja, ja. Nou, ja Eredivisie Kanaal, uh, daar, daar is ook, ook letterlijk nul kijkers. En uh, de beste kijkcijfers is 50.000 voor de Simpsons. Elke dag. Uh, een oude tekenfilmserie. <laughs> uh, dat is toch wel dramatisch, moet ik zeggen. Ja. Die gaan misschien nog iets uit de hoogte ja, houden, Frits uh, Nou, Frits ik, ik weet het Ik hoor ook die oh, ja, Frits, Wat, Frits, Frits, Frits niet. hoe voelt dat om bij een sport, sportzender te werken die viertraat? gaat? Ik werkte niet. Nee, maar jij hebt bij, bij Sport 7 gewerkt. Dat is oh. toch een beetje Fox 1. Ik bedoel... Dan ga ik de nee, uh, microfoon zitten. Uh, ja, nee, want, We kunnen hem niet volgen. Ja, nee, nee. Oh, nee, want, nee het mag niet van Bert uh, Sluit maar af. Uh, ik ken Frits. Dan uh, is het mijn laatste 2,5 minuut. Nou, laat, ja. sterker nog, laatste halve minuut. Dan gaat het weer over zijn dochter. Oh, oh een halve minuut. Oh, nou, daar wil ik iedereen uh, vertellen. Um, je kunt vanavond gratis bier drinken in het stedelijk museum. Dus, uh, van kijk, kijk nou word je talking. Van 6 tot 8 hebben die kijk. open huis. Ik citeer ook uh, de uitnodiging. Iedereen is welkom. Dus ik zou nee, Nederland... Uh, gaan naar het Museumplein in Amsterdam. Gratis bier op kosten van de overheid van Amsterdam... Ja, dat, tussen 6 dat en gratis, Dat gratis bier had, het ik, had ik niet gehoord. Wel gratis toegang, maar gratis bier? Daar dat zit hij -ie wel. Daar was een, iedereen, iedereen welkom. Zou ik echt... Ik kan er, iedereen aanraden. Ik aan weet doen. het niet. Misschien wordt het een teleurstelling. Maar uh, en bovendien het lijkt me dat het nou, een aantal ja. mensen... dat binnenkant sowieso beperkt is op nou, een, een gegeven moment. een keer plaats op Museumplein ook. Dus wat dat okay. nou, dankjewel Bert Brussel. Dank ook Bert Knopen. We gaan zien wat er uiteindelijk besloten wordt over Mali. Zo direct het Radio 1-journaal. Lucella Carrasco, wat doen jullie? Goedemiddag, we Goedemiddag. hebben minister Schippers... die reageert op de zorgen die er zijn... over de kosten voor de behandeling van kanker. En we hebben het met Willy van der Kerkhof... over de problemen bij PSV. Dat en meer, zo. In het Radio 1-journaal. Peter Knopen, nogmaals, dank. Dank ook, Tim Knol en kompanen uh, voor de muziek. Dit was Vrijdagmiddag Live. Publiek hier, dank voor de aandacht. Publiek thuis ook, bedankt. Half vijf, het NMS-journaal, Gert knu.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 Die zorgen kwamen vandaag aan de orde in een hoorzitting in de Tweede Kamer. En is benadrukte dat de missie nog in opbouw is en ze denkt dat andere landen transporthelikopters leveren. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB nou, verkeersinformatie. De vrijdagmiddagspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu 90 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn weinig files die opvallen. Op de A6 Muiden richting Lelystad staat er wel één. Bij Almere staat 7 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is de afrit Almere-Buiten-Oost dicht. En op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag staat bij de Koentunnel 5 kilometer. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maand sparen...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 Dus ja, nrc.nl slash ipad. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl slash paren. Een moordenaar wacht op zijn executie. De betrokkenen doden de tijd op hun eigen manier. waar de een hunkert naar een afsluiting, nadert voor de ander het definitieve afscheid. Wachten op het onvermijdelijke. Vanavond in Hollandok. Killing time. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, we praten zo over een nieuwtje over de vroegere koning Willem II. Dat gaat over de grondwet en chantage. Minister Kamp wikt en weegt wat hij met de gaswinning in Groningen moet. En we hebben een boze commissievoorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Die heeft het een beetje gehad met de Russen. Eerst de zorg voor kankerpatiënten. Die dreigt onbetaalbaar te worden. Dat zegt de beroepsvereniging van oncologen vandaag. Omdat het aantal patiënten toeneemt en de medicijnen duur zijn. Oncoloog Hans Gelderblom is de voorzitter van de beroepsgroep. Hij zegt dit erover. De kosten gaan gewoon omhoog. En uh, het bedrag wat we mogen uitgeven per ziekenhuis neemt niet toe. En er komen fantastische middelen aan. Alleen wij zien wel het probleem opdagen dat wij uh, uiteindelijk in de spreekkamer een keuze moeten gaan maken. En dat willen we niet. We willen de discussie naar een hoger plan tillen. En dat doen we denk ik nu ook door het bespreekbaar te maken. En daar willen wij de politiek heel graag in adviseren als dat uh, zo uitkomt. Er zijn veel nieuwe medicijnen in de maak. Maar kort samengevat staat het er nu zo voor volgens Gelderblom. Het probleem is dat we binnenkort te weinig geld hebben om deze nieuwe innovatieve middelen voor te schrijven. En dat is een groot probleem, vind ik. Hoogleraar Oncologie, Koos van der Hoeven... doet voor KWF Kankerbestrijding een studie... naar de toegankelijkheid van dure medicijnen. Hij vindt dat de discussie over de kosten van medicijnen... niet in de spreekkamer moet worden gevoerd. Ik vind dat als, en dat vindt KWF Kankerbestrijding... dat als een patiënt met kanker in de spreekkamer komt... dat die patiënt moet weten dat er een bondgenoot tegenover hem of haar zit... en dat die patiënt ervan verzekerd moet zijn... dat voor haar of hem de beste behandeling gegeven kan worden. En als met z'n allen in Nederland zeggen dat de kosten die we daar aan uit willen geven, de kosten die we daarvoor willen maken, niet te hoog moeten zijn, dan moet daar buiten de spreekkamer over een besluit over genomen worden. Annemone Beugels van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties vindt dat er zeker over de prijs van geneesmiddelen gesproken moet worden, maar ze ziet wel een risico. Een van de zaken die wij, waar we echt zorgen over zijn, is dat we, wanneer we alleen in Nederland heel scherp gaan onderhandelen met farmaceutische industrieën over prijzen, uh, dan zou het zomaar voor kunnen komen dat uh, een behandeling in Nederland niet beschikbaar is... dat in Nederland een dergelijke medicijn niet op de markt komt. Ja, er zijn de laatste tijd veel nieuwe, ook dure medicijnen op de markt gekomen tegen kanker. De totale uitgaven zijn in zes jaar met de helft gestegen. Het college voor zorgverzekeringen adviseerde de minister... om te gaan onderhandelen over die prijs van de medicijnen. Bestuurslid Bert Boer. De minister heeft daar nu de eerste uh, resultaten mee geboekt... En uh, op zichzelf moeten we er blij mee zijn dat dat gebeurt. Een betrekkelijk nadeel daarvan is dat we niet precies kunnen weten... hoe die prijsomhandelingen dan gegaan zijn en waar we op uitgekomen zijn. Maar dat kan op een gegeven moment ook niet anders meer. Omdat bedrijven... Uh, uiteraard niet hun uh, niet concurrentiepositie altijd kunnen prijsgeven. Dat was Bert Boer van de zorgverzekeringen, het college voor zorgverzekeringen. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt de suggestie... dat de zorg voor kankerpatiënten onbetaalbaar wordt te algemeen. Dat gaat ze na vijf uur bij ons uitgebreid toelichten. Ik ga nu naar Marcel Bril, onze live verslaggever vandaag. Marcel, dure medicijnen, daar gaat het over. Uh, jij ook, hè? met wie praat je? Met twee mensen heb ik een afspraak gemaakt om te beginnen in het volgende uur Astrid Nollen. Zij heeft gebruik gemaakt van dure medicijnen. En van haar zou ik graag willen weten wat die dure medicijnen kunnen betekenen voor kankerpatiënten. En vervolgens heb ik een afspraak gemaakt met professor dokter René Bernards een wetenschapper, gerespecteerd wetenschapper... in het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Heel erg veel bezig met uh, kankeronderzoek. Hij is in Amsterdam, dus ik ben ook dan in Amsterdam... Uh, uh, om te spreken op een, op een gala. En uh, je raadt het al dat uh, gala dat, uh, is bedoeld... om geld in te zamelen voor uh, kankeronderzoek. En ik ben uh, van hem, uh, wil ik graag weten... ik ben benieuwd hoe hij kijkt tegen uh, uh, de vraag... hoe het toch komt dat die medicijnen zo duur zijn. Dank je wel, Marcel. Later dus meer van jou. De bekendste grondwetsherziening uit onze geschiedenis, die van 1848, is tot stand gekomen door chantage. Koning Willem II ging onder druk akkoord met verregaande hervormingen, de herziening van de grondwet. Dit staat in de biografieën van koning Willem I, II en III, die zijn zojuist in de nieuwe kerk in Amsterdam gepresenteerd. Dit in het kader van de viering van 200 jaar koninkrijk. Verslaggever Menno Reemeijer praat met de auteur van de biografie over Willem II, want om die koning gaat het nu. En de biograaf is Jeroen van Zanten. Koning Willem II veranderde in maart 1848 in één nacht van conservatief in liberaal. en ging akkoord met verregaande hervormingen van het bestuur. De grondwet van Thorbecke. Zo gaat tenminste het verhaal. Maar dat klopt niet helemaal, zegt van Zanten. Uh, hij werd wat conservatiever omdat het heel slecht ging met Nederland economisch. Dus hij was wantrouwig om, om te veel hervormingen door te voeren. En daardoor schoot hij eigenlijk in een soort conservatieve reflex. Uh, maar hij, ja, dat hij echt in één nacht van, liberaal, van conservatief naar liberaal uh, veranderde, dat komt niet. Het is begin 1848 als in Europa, met name in België en Duitsland, opstanden uitbreken en in Frankrijk de koning wordt afgezet. De berichten bereiken ook Den Haag, waar al gesproken wordt over 27 voorstellen om de wet en de grondwet aan te passen. Willem II vindt dat eigenlijk te ver gaan. Maar onder druk van de revoluties in de buurlanden gaat hij toch akkoord met een aantal aanpassingen. Hij geeft op een gegeven moment, onder druk van de revolutie, de grondwetherziening aan de Tweede Kamer. Hij nodigt de Kamervoorzitter uit, Boreel, en zegt van nou, onder de omstandigheden vind ik het beter dat jullie de grondwet herzien, aanpassen. En Boreel gaat naar de Tweede Kamer en zegt nou goed, we gaan een vergadering inrichten om die grondwet te veranderen. Maar dan verandert de koning plotseling van mening. Een paar dagen later. Uh, neemt Willem, eigenlijk zijn beslissing neemt hij terug... en hij haalt die grondwet eigenlijk bij de Tweede Kamer weg, die herziening... en die geeft hij in handen van een groepje radicale liberalen... zoals Donker Kurtjes en Torbecken... die op dat moment helemaal niet in de Kamer zitten. Dus eigenlijk mensen die buiten de politiek staan. En dat zijn mensen die veel verder willen gaan met de hervormingen... dan de wetsvoorstellen die er al lagen. Nou, het is altijd de raadsel geweest, waarom doet hij dat nou? Nou, en ik heb ontdekt in, uh, in de archieven dat daar een rol speelt. Dat Willem gechanteerd werd vanwege zijn homoseksualiteit door een Duitser, Petrus Jansen. Petrus Jansen, die tegenover radicale journalisten beweerde... dat de koning hem had proberen te verleiden. De koning probeerde Petrus Jansen te kussen alsof hij een vrouw was. En hij hield zijn hand was alsof Petrus een gewillige minnares was. De zaak werd afgekocht en de journalisten kregen zwijgeld. Nou, dat is gelukt. Die Jansen is afgevoerd, die is uiteindelijk op de boot naar Amerika gezet. Maar die radicale journalisten... die hebben eigenlijk door intimidatie Willem richting die, die radicale... Liberalen zoals Thorbecke en Donkerkertjes geduwd. En toen heeft Willem besloten om die grondwet, dus aan die hele kleine minder, minderheid, te geven uh, van radicalere liberalen, die weliswaar in het land heel populair waren, maar niet vertegenwoordigd waren in de politiek. En daarmee legde Thorbecke uiteindelijk het fundament voor ons huidige staatsbestel, met onder andere de rechtstreekse verkiezingen. Benorema. Ik spreek later nog met hem deze uitzending. De boeken zijn uh, aangeboden vanmiddag aan de vierde Willem. Koning Willem-Alexander. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Minister Kamp weet nog niet wat hij wil met de gaswinning in Groningen. Of het wat minder moet dan nu. Uit mails van het staatstoezicht op de mijnen... de NAM en het ministerie van Economische Zaken, dus het ministerie van Kamp... blijkt dat er mogelijk meer en zwaardere aardbevingen komen. Minder gas winnen kan dat voorkomen, maar minister Kamp is zover nog niet. Nou, dat is nu net waar we over gaan praten... als we straks een besluit moeten nemen in januari. Je hebt verschillende belangen die aan de orde zijn... Heel, heel, heel goed in beeld is natuurlijk het belang van de bevolking in Groningen. Ja, wat is belangrijker? De veiligheid of de aardgasbaten? De, de, alle mensen in het land en de mensen in Groningen... die zijn allemaal belangrijk en die hebben allemaal verschillende belangen. En het is nodig om dat allemaal goed in beeld te hebben. Maar ik snap heel goed dat de mensen in Groningen daar het meest bij betrokken zijn. Die zijn ook ongerust, die zijn ook boos. Het provinciale bestuur bemoeit zich ermee, de lokale besturen. Begrijp ik heel goed. Maar... Ja, en ze voelen zich ook niet serieus genomen? Ik denk dat ze zich wel degelijk zijn. Serieus genomen voelen, omdat uh, een jaar geleden, toen de zaak uh, echt uh, urgent naar voren kwam, toen hebben wij een proces op gang gezet waarbij we zeer nauwgezet alle elementen die aan de orde zijn, uh, aan de orde moeten zijn om tot een verantwoord besluit te komen, die hebben we opgepakt en daar zijn we mee aan het werk. Dus we zijn er heel serieus mee bezig. We nemen hen zeer serieus en we zullen ook zorgen voor een goed besluit. Ja, de NAM heeft nog niet uh, zoveel gas gewonnen als het afgelopen jaar, een uh, nieuw record sinds de jaren zeventig. Dat komt omdat we afgelopen winter, de vorige winter dus, een, een hele koude winter hebben gehad. Dat betekent dat we toen alle gas die, die beschikbaar was, hebben gebruikt. Ook de gas wat in reserve was. Die reserves worden nu weer aangevuld, want je weet niet hoe de komende winter zal zijn. En op het moment dat het echt koud is, ja, dan willen we graag allemaal toch ons huis kunnen verwarmen en ook kunnen blijven koken. En die verantwoordelijkheid die, die is er nog steeds. In de toekomst zal op een gegeven moment de gaswinning in, in Groningen minder worden. Wanneer dat precies zal zijn, dat weet ik op moment niet. Maar het zal wel gebeuren, omdat we nu al twee derde deel van het Groningenveld hebben uitgeput. Ja, en dan komt er ook weer ander gas uit Rusland en in Noorwegen in beeld. En we zullen toch ook in die omstandigheden weer moeten blijven zorgen dat iedereen in Nederland zijn huis warm kan houden en zijn eten kan koken. Ja, dacht u niet uh, nu nog even pakken wat je pakken kunt daar in Groningen? Nee, natuurlijk niet. Wat ik uh, doe is zorgen dat de afspraken die we gemaakt hebben met onze afnemers in het buitenland en onze afnemers in het binnenland, dat we die op een net manier na kunnen komen. We hebben contractuele afspraken um, en dat proberen we op een verantwoorde manier allemaal uit te voeren. Zo hebben we het altijd gedaan, zo doen we het nu ook. Ja, in Groningen zeggen ze, wanneer krijgen we nu eindelijk duidelijkheid? Dat weten ze. Uh, toen ik hiermee begon, toen heb ik gezegd dat, uh, dat we een jaar nodig zouden hebben. We hebben dat nader gespecificeerd, dat we in januari aanstaande nu het besluit gaan nemen. Dat is ook uh, ge gepubliceerd in de huis-en-huisbladen in Groningen. Ik ben naar het gebied geweest, ik heb dat ook besproken met de mensen daar, ook met de bestuurders. Dus iedereen weet precies wanneer het besluit genomen gaat worden, namelijk in de maand januari. Al oh, dus de minister, minister Kamp van Economische Zaken. Peter Blok sprak met hem. Goedemiddag, Edwin Gerritsen. Middag, Lucella. Hoe is het op de weg? Nou, het is een normale vrijdagmiddagspits, zelfs wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden van dat land... en er zijn ook maar weinig files die opvallen. Er is er maar één op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Almere staat 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen... en daardoor is de afrit Almere-Buiten-Oost dicht. Het Matijn, de tweets van alle kanten... Martijn Nijhuis, goedemiddag. Waar gaat het over op Twitter? Eh, nee, natuurlijk over het verliezen van onze triple-A-status. Eh, ook Veel buitenlandse twitteraars die hebben het daarover. Niemand lijkt echt verbaasd. CDA-leider die twittert dat Nederland nu waarschijnlijk meer rente over zijn schulden moet betalen. Maar een eh, haaks verslaggever voor NRC Handelsblad die schrijft op Twitter... dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken, want twittert die, in de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk daalde de rente juist. De verlaging is een soort bevestiging van wat eh, de markt al wist... En dat zegt een Britse deskundige ook bij het nieuwsbedrijf Reuters. Want er zit een soort vertraging in die afwaardering. The downgrade is, is, is coming too late. or you know, coming after the fact. Ja, dus we waren gewoon te laat. Ze lagen over naar de feiten. Ja, precies. Ja. Want de groei van Nederland valt inderdaad nog wat tegen. Maar inmiddels uh, hebben we relatief weinig schulden nog. En er komen ook hervormingen aan. Nou, een Twitteraar die doet alsof hij uh, koning Willem-Alexander is, die stelt ons gerust. Die schrijft. Uw koninklijk gezin zal altijd een AAA-status behouden. Amalia, Alexia en Ariana. Ja, dat werd toen inderdaad ook gezegd. Uh, andere dingen nog vanmiddag? Uh, de Amerikaanse twitteraars die hebben het over hun eigen Black Friday. Dat is de dag na Thanksgiving altijd. Veel Amerikanen die gebruiken die vrijdag om de eerste kerstinkopen te doen... Winkels die komen dan ook meteen natuurlijk met grote aanbiedingen... zodat ze mensen kunnen lokken. Op Twitter verschijnen al foto's nu waarop je ziet... dat mensen elkaar bijna vertrappen in de winkels. De bijenkorf is er niks bij. Het is toch een beetje raar, vinden veel twitteraars... Op Thanksgiving ben je eerst dankbaar voor wat je allemaal hebt. En dan ja, de dag erop vecht je andere mensen de winkel uit... omdat je per se iets met korting wil kopen. En wat denk jij gaan wij deze traditie net als Halloween overnemen... waar je ook steeds meer van ziet? Nou, je ziet wel uh, Black Friday, zag ik wel inderdaad. De Nederlandse bedrijven proberen dat toch een beetje te pluggen. Maar Nederlandse twitteraars hebben het vooral uh, over een relatief nieuwe traditie vandaag. Bedacht door een striptekenaar. En die traditie haalde zelfs het NOS-journaal. Een feest dat door de opa in de strip Jan Jans en de Kinderen werd bedacht... lijkt tot een echte traditie uit te groeien. Sint Pannekoek heet het feest. Studenten vieren het al langer, maar nu wordt het feest in Rotterdam ingezet... om geld in te zamelen voor de voedselbank. Sint pannenkoek. Nou, Vorig jaar zagen we wel heel veel mensen met een pannenkoek op hun hoofd. De opa van Katootje had het verzonnen. Ja, ik moet zeggen, ik kon er vandaag nog niet heel veel foto's van vinden. Mensen wachten traditioneel wat is toch idee tot het dan? avondeten. Nou ja, dat je een pannenkoek op je hoofd legt en zegt gezegende Sint Pannenkoek. Het is een mooie smoes om een pannenkoek te eten. En die, en die link met de voedselbank? Nou, dat is het mooie. Um, er is een kerk in Rotterdam die dacht, nou ja, het is een Rotterdamse traditie, zegt de open van Katootje. Laten we er dan een mooie actie aan koppelen. Je kan in de kerk in, in Rotterdam kan je gratis pannenkoeken eten. En dan mag je een donatie geven, het geld dat het oplevert. Het gaat naar cadeautjes voor kinderen. Oké. Okay. Zeg, uh, Jij zegt ook altijd wie wij moeten volgen op vrijdag op Twitter... of überhaupt altijd. Wie is het vandaag? Alexander van der Wilp. Nou, ik heb het veel over RTL-verslaggevers gehad... dus eentje van onszelf mag wel een keer, denk ik. Haars verslaggever voor de NOS. Die doet precies wat Twitter leuk voor is, vind ik. Een blik achter de schermen, wat leuke feitjes en zo. Ze heeft hij bijvoorbeeld een foto uh, online gezet van het begrotingsakkoord. Het uh, bekendmaken ervan dat het gelukt was. Je ziet op die foto de oppositieleden onder het bordje van een nooduitgang staan. En daaronder staat dan, ze kunnen nog terug. En er is ook één foto waar ik bijna een dag lang om uh, geginnikt heb. Dat doet hij goed. Ja, en die kunnen wij op internet vinden. Ja, ga ik nog niet verklappen. Het NOS. Dank Martijn. Dan is Willemijn Hubert hier voor het weer. Willemijn, regen, harde wind, tenminste op veel plaatsen regen. Gaat dat vanavond ook zo door? Ja, het gaat langzaam uh, afnemen. Op dit moment trekken er vanaf de Noordzee inderdaad de buien het land binnen. En bij die buien zitten ook windstoten. En die vinden dan vooral plaats in het westelijk en uh, noordwestelijk uh, kustgebied. kunnen ook zware windstoten zijn. daar gelden ook waarschuwingen voor. Nou, het wordt allemaal wat, uh, wat rustiger. Er staat ook een windkracht 8 op de wadden. Nou, die verdwijnt vanavond en vannacht ook. Terug naar windkracht 6, een krachtige wind. En ik denk vanavond qua buien, het zijn er nog wel een aantal... maar wat minder dan op dit moment over het land trekken. Maar in de nacht naar zaterdag neemt je activiteit weer wat, terug, uh, wat toe. En dan zaterdag overdag, licht regen en daarna wordt het droger. Ah, en zondag ook droog? Zondag is het ook, denk ik, nagenoeg droog. Er is wel heel veel bewolking. Ik denk wel, de zon, als we die zien, is het echt maar mondjesmaat. En temperaturen zo rond de 9 graden. Dus daarmee zitten we wel iets ruim in ons jasje. Want normaal zou het een graad of 7 moeten zijn. En dat op de dag dat de meteorologische winter begint. Zullen wij nog even terugblikken op de herfst van 2013? Want die is nu bijna afgelopen. Ja, dat klopt. Daar zijn we de laatste dagen van, van ingegaan, inderdaad. En de herfst is... Ja, voor, ja, zover gaat dat natuurlijk niet meer, niet meer veranderen. Maar vooral echt een natte herfst uh, wel. Als je terugkijkt, er is bijna 100 mm meer neerslaggevallen... dan normaal in de, die drie maanden valt. En eigenlijk is dat redelijk verspreid over elke maand gevallen. Dus niet één maand waarbij je zegt, van, nou, dat valt echt uh, heel erg op. Het was ook een vrij zachte maand. Als we dan kijken naar de beeld, was het gemiddeld 11,1 graden voor de herfst. Nou Normaal liggen we op 10,6, dus het was echt wel ietsjes uh, zachter. En qua zonuren is ook eigenlijk vrij normaal. En dat was ook netjes verdeeld over de drie herfstmaanden. Dus ik ben benieuwd wat dat betekent voor de winter. Maar daar ga ik geen uitspraak ja, maar over was doen. Was het vorig jaar ook weer een horrorwinter die zou komen? Om ja, niks heb... over te zeggen, toch? Nu. Nee, naar nee, nee, nee, nee, nee. Nou, mijn idee niet. Ik, ik doe het in ieder geval niet. Ik vind dat echt uh, allemaal natte vingerwerk. Dus nee, ik hou het, het bij de... We gaan het zien. Kort bij het weekend. Precies. Willemijn en Hubert. Het is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. One party, two call. Two people, one ball. And no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some talk. Some quiet, some small. And they nibble on well, anyone no can do for you. Don't. Took a hit, a good hit, like a call. to be We all give away our goods too soon and we'll Een hit hoort u van Raccoon. De Europese Unie zal niet langer een Russisch veto accepteren bij samenwerking met voormalige Sovjet-republieken. Dat heeft een gepikeerde voorzitter van de Europese Commissie gezegd, Barroso, vandaag in de hoofdstad van Litouwen, waar hij is, met een EU-top. Een aantal samenwerkingsverdragen is daar gesloten. Met Georgië is het gelukt, met Moldavië is het gelukt, alleen met Oekraïne niet. Want Rusland trekt hard aan de andere kant. Nou, Barroso zegt dat dit niet langer zo gaat. So, for a bilateral agreement between the European Union and Ukraine there should be no trilateral format. The times of limited sovereignty are over in Europe. Ja, de tijden van beperkte soevereiniteit zijn voorbij in Europa, zegt hij. Uh, Chris Ossendorf, onze correspondent voor Europa, voor Brussel. Chris, wat, wat bedoelt uh, hier uh, Barroso nou precies mee? Nou, hij bedoelt vooral te zeggen dat hij gepikeerd is, boos teleurgesteld... dat Oekraïne zich opstelt niet als een groot zelfstandig volwassen land... maar als een vazalstaat afhankelijk van Rusland... Maar gaat het nou allemaal over? Het gaat erover dat Europa heeft al zes jaar lang toegewerkt naar deze top in Vilnius... met als bedoeling handelsverdragen af te sluiten. Goed voor die landen tussen Europa en Rusland in. Maar Oekraïne die hang, die haakt dus nu op het laatste moment af volgens Europa omdat ze uh, geschanteerd zijn door de Russen. Want Rusland dreigt met sancties. Als Oekraïne verdragen sluit met Europa, dan gaat de gaskraan dicht en dan worden producten geboycott. En dan wil Oekraïne daar wel over verder praten met Europa de komende tijd, maar dan alleen met de Russen aan tafel. En daarvan zegt Barroso nu namens Europa, gepikeerd, nee als wij verder gaan praten met Oekraïne, dan is het met Oekraïne en niet nog eens met de grote broer Rusland daarbij. Nee, want hoe erg is het voor Europa als dat echt niet doorgaat, zo'n samenwerkingsverdrag met Oekraïne? Wat mist Europa daaraan? Nou, Financieel en politiek is dat toch wel uh, jammer. Uh, financieel omdat bijvoorbeeld ook voor Nederlandse bedrijven... er miljarden te verdienen zijn met handel in Oekraïne. Dus dat is gewoon jammer. En, en politiek gezien ook Europa heeft als strategie... zorg nou dat er vrede, veiligheid, goede rechtspraak is... in die landen, onze oostenburen... En met als gevolg dat de mensen daar niet de behoefte krijgen... om bijvoorbeeld illegaal de grens over te steken naar Europa... om in Europa zaken te doen. Nee, als je dat goed regelt, dan kan uh, Oekraïne... maar ook andere landen daar met handelsverdragen... ervoor zorgen dat welvaart wordt bevorderd... en dat ze niet per se lid worden hoeven te worden van de Europese Unie. Dat, dat is eigenlijk de strategie die nu wordt gedwarsboomd... door dat veto van, van Rusland. Ja, en Barroso wil geen Russisch veto meer accepteren. Dat, dat klinkt krachtig. Uh, alleen daar doet Europa toch niks tegen... Door Rusland hoeft zich daar toch niks aan aan te trekken? Nee, maar toch blijft, uh, blijven de Europese regeringsleiders positief. Ze denken dat er nog steeds wel gepraat kan worden. Ook Merkel heeft op de top gisteren gezegd... de deur blijft openstaan. En het is ook wel weer logisch om dat te denken... want iedereen weet hier dat Oekraïne al 90% heeft gedaan... van alles wat ze moeten doen... Om die verdragen te kunnen uh, sluiten met Europa, ze hebben de rechtspraak hervormd, ze hebben corruptie bestreden, en daarom denkt Europa dat ze wel willen, maar op dit moment eventjes niet kunnen. Nee, en hoe schat jij het in? Uh, hoe gaat dit dan nu verder op korte termijn? Ja, wat men hier zegt is: uh, het is nu winter. Oekraïne is afhankelijk van Russisch gas. Hè. Die gaan het nu niet tekenen met het risico dat de Oekraïners de hele winter in de kou zitten. En straks is het weer voorjaar, het wordt weer warmer. Je weet niet hoe de politiek daar dan voor staat in Oekraïne. Dus Europa, zo gaat het altijd in Europa, denkt: als het nu niet lukt, gaan we het straks wel weer proberen. Als het straks voorjaar wordt, zijn er allerlei dingen mogelijk die op dit moment onmogelijk lijken. Ja, en met die andere landen, Georgië, Moldavië, is het dus wel gelukt. Hè? Dat is dan een klein succes voor Europa of misschien een groot succes. Ja, daarvan vindt Europa. Daar is goed mee onderhandeld. Met die landen kun je uh, zaken doen en ervoor zorgen... dat er uh, in die landen ook een soort basis is... om in de toekomst politiek en economisch uh, goed samen te werken. Goed, Chris, dankjewel. Chris Ossendorf hoorde u over uh, wat er allemaal speelt... tussen de Europese Unie en de voormalige Sovjet-Staten. Zo, na vijf uur, dan praten we verder over de betaalbaarheid... van dure behandelingen voor kankerpatiënten. We hebben ook aandacht voor PSV, want er zijn kritische supporters. De spelers die zijn stuk voor stuk zijn heel erg goed. Ze zijn te weinig gedreven. En als ze aan een bal zijn, ze geven te weinig een andere medespeler een kans. En daar ga ik over praten met Willy van der Kerkhof. Hoe hij daar tegenaan kijkt. Oudspeler van PSV natuurlijk. En we hebben het over een beladen debat in Frankrijk. Dat gaat over prostitutiebezoek. Tot zo. Today. Stromae. hij is razend populair. Vanavond om half negen. Maar wat maakt hem zo bijzonder? Op Radio 1. Nou, wij voegen het aan een van zijn allergrootste fans, namelijk onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Luister en kijk mee. Kijk, ik hou altijd van muziek als de combinatie tussen de muziek en de teksten goed is. Op Radio 1.nl. Als je naar die teksten luistert, het raakt me iedere keer. Radio 1: het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Vandaag in Schepper en Co in het land vier oudere echtparen. Ze wonen al 27 jaar samen in een woongroep. Is dit de ultieme oplossing om in de toekomst de zorgkosten in de hand te houden? Schepper en Co in het land, rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2.